We waren de queens of the stone age, al was een voorsmaakje voor wat straks na ons komt. Uh, je hoorde ook de recensie uh, piepshow welkom thuis van de jonge makers Tom Struif en Pieter van den Bos. Die kan je jammer genoeg niet meer gaan zien, maar kijk toch uit naar het werk van deze twee jonge makers. Dit was apropos, tot volgende week.